Ik voel me happy. La la la. Een dodumvaar maar mijn avond kan niet stuk. La la la. Ik ben geboren voor het geluk, la la la. en ik heb het heerlijk na mijn zin. De sfeer die zit er prima in. De hele tent staat op zijn kop. Zegt de klok, de tijd is op. Even pauze, geen gezeur. Maar leven heeft de juiste kleur. De sfeer die zit er prima in, maar ik heb het heerlijk naar mijn zin. Dans met zijn nicht. Nee, het is werkelijk geen gezicht. En niet, ze zitten dol. Ja, je glas staat altijd vol. En ik heb het heerlijk na mijn zin. De sfeer die zit er prima in. De hele tent staat op zijn kop. Er zegt de klok, de tijd is op. Even pauze, geen gezeur. Mijn leven heeft de juiste kleur. De sfeer die zit er prima in. Maar ik heb het heerlijk na mijn zin.